Met het NOS-journaal. land blijft het hoogst in de provincie Groningen. Vorig jaar had 7% van de beroepsbevolking daar geen baan. Het gemiddelde werkloosheidscijfer in heel Nederland was in de afgelopen twee jaar 5,4%.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 Het Brabantse bedrijf Royal Ijsbouw schiet een nieuwe klok voor de Notre-Dame. De kathedraal in Parijs krijgt een nieuw klokkenspel en Royal Ijsbouw heeft opdracht gekregen daarvan de grootste te maken. De klok gaat tussen de 6 en 7 ton wegen en heeft een diameter van 1,60. De klankkleur moet passen bij de bestaande 17e eeuwse klokken. Om dat voor elkaar te krijgen heeft het bedrijf samen met de TU Delft een computerprogramma gemaakt.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 Uh, dat je ook echt zegt voor zo'n gelegenheid, uh, of voor iemand die zegt ik wil iets apart ik, ik ja. vind dat gewoon hartstikke leuk, uh, uh, geeft dat uh, uh, iets, ja, iets heel apart Dat is echt heel leuk. Ja, dus het is iets heel moois. Ja. Ja, eigenlijk ook wat nieuws misschien Klopt. in Nederland. Ja, ja. Het, er zijn uh, nog maar heel weinig uh, bedrijven die het überhaupt doen.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 heb je ook nog, zie ik, speciaal voor de mannen, de manicure. Dat is ook wel uniek voor denk ik. Tenminste, ja, ik ken de mannen niet uh, wat betreft al hun nagels natuurlijk. Maar uh, ja, hoe gaat dat? komen de mannen op af? Ja, nou, het is niet zo. Het, het is in opkomst nu. Uh, uh, je zag dus eigenlijk dat, uh, nou ja, het was toch een beetje taboe. Uh, mannen die uh, voor hun nagels zorgden. En ja, dat, dat moest uh, toch allemaal uh, ja, wat meer baan.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 voor een enkele keer of voor meerdere keren uh, die uh, klanten van Zandvoort krijgt uh, uit Centerparks. En dat is ja. heel leuk. Mm. Dus uh, daar heb ik al uh, van de zomer en ook deze winter uh, een aantal klanditie van gehad. Mm. Uh, dus ook dat is iets uh, wat uh, alleen maar groeiende is. Omdat we ook nog uh, op meer kijken van wat we nog meer kunnen doen in onze samenwerking. Ja.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 uh, over je rug uh, bewegen uh, worden je spieren uh, worden daardoor heel snel warm en kun je dieper masseren okay. en uh, dat is uh, het is een intensieve massage ja. heerlijk en uh, ontspannend ook hele goede feedback over uh, dat ja. klanten het als heel prettig ervaren. Ja.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 uh, uh, ik heb uh, uh, ook een, uh, een samenwerking met Holland Casino, dat is iets uh, anders. Uh, ik heb uh, uh, voor, uh, in november, in december, excuse, uh, heb ik de uh, Ladies Day uh, verzorgd. In zoverre heb ik daar een, uh, voor de omgadjurie uh, uiteraard, uh, heb ik uh, gratis manicures gedaan. Mm. En dat was uh, ook een hele happening heel succesvol, heel erg druk, ja. uh, ontzettend gezellig. Mm. Uh, dus van dat dat vind ik ook echt weer een haling waar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 Promises to you that I made and could not keep Ah, oh, but a man never got a woman back And not by begging on your knees I'd croak to you, baby, and I'd fall at your feet And I'd howl at your beauty like a dog, in heat And I'd call it I'm your man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 Cross the sand Well, I'm your man All the moons too bright The chains too tight The beast won't All I...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 on your walls, so dear,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 When the side